Servië heeft acht mensen aangeklaagd voor oorlogsmisdaden in Srebrenica. Ze hoorden bij een Bosnisch-Servische politieeenheid en zouden in 1995 honderden moslims hebben vermoord. Het is voor het eerst dat Servië een Srebrenica-proces behandelt. Tot nu toe gebeurde dat alleen door Bosnië of het internationaal strafhof in Den Haag.